Noord-Korea heeft weer een rakettest gedaan. Volgens Zuid-Korea werd er één raket gelanceerd vanaf een onderzeer. Hij kwam 450 kilometer verder terecht in zee in de buurt van Japan. Voor zover bekend is er geen schade. De lancering komt op een bijzonder moment. De afgelopen dagen werd bekend dat Amerika en Noord-Korea weer gaan praten... over hervatting van de besprekingen over het nucleaire programma van Pyongyang. De VS wil dat Noord-Korea stopt met zijn nucleaire programma.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 Of het kabinet gevoelig is voor dreigement is nog maar de vraag. GroenLinks lijkt de plannen wel te gaan steunen en daarmee zou er alsnog een meerderheid zijn. In het noordwesten van Taiwan hebben reddingswerkers tot nu toe vier doden geborgen nadat een verkeersbrug instortte. De slachtoffers zijn gastarbeiders uit Indonesië en de Filipijnen. Tien mensen raakten gewond, twee mensen worden nog vermist. De 140 meter lange brug stortte in nadat er een orkaan was gepasseerd. Het weer. Af en toe zon, maar ook buien. Mogelijk met onweer. Vrij veel wind en het wordt vanmiddag 13 of 14 graden. Morgen opnieuw zon en buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A2 Amsterdam-Denbos. Een kwartier verdraging bij Utrecht. De A4 de Laag Amsterdam. Een kwartier verdraging voor knooppunt niet meer. meer.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 Zandvoort, woensdag 2 oktober, 214 dagen tot de Formule 1. Dit is CFM in de Ochtend, mijn naam is Walter Sands, ik ben tot 10 uur bij je. We zijn begonnen met Earth, Wind Fire en we gaan lekker door met nieuwe muziek van Billie Eilish. Get inside. I'm got friends, but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies, and once the water starts to rise. And heaven's out of sight She'll want the devil on her team My Lucifer is lonely Look at you, needing me You know I'm not your friend without some greenery Walking wearing feathers Peter should know better Your cover up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 Hier bij ZFM, waar het bijna tien over negen is. All good to girls go to hell. Ja, dan weet je dat. Gaan we door met Mark Ronson en Miley Cyrus. Leuk op deze gezellige woensdagochtend hier bij ZFM. This can hurt you, it you deep. Leaves a scar. If yeah, things fall apart, but nothing breaks like a heart. And yeah, nothing breaks like a heart. I heard you on the phone. us now well, this Eileen Cyrus, hier bij ZFM, waar het 13 over 9 is. En toen ik dit voor het eerst hoorde, dacht ik aan Dolly Parton. Dus ik denk, weet je, die draai ik gewoon achteraan.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 You decide to do Jolene Dolly Parton. En lijkt dat nou op Miley Cyrus of niet? Nou ja, beslis het zelf maar. gaan we door met de allernieuwste Marco Bazzato. Samen met snelle En die is echt heel leuk. Oeh jij. Ik dacht dat jij beter wist. Ik dacht dat jij beter was. Dan dat. Oeh jij. Ben zo naïef en zo verloren. Zo verliefd over je oren. En hij.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 Wat dan dat, ik zie het op zijn, dag staan schat, maar jij bent veel meer. Wat dan dat, ziel je zijn? De lippen stift op z'n... 10 over 9 met Marco Posato, hier bij ZFM. En dan gaan we nu naar een plaats... en die heb ik uit de playlist van Ger Loogman... die hier op maandag en donderdag zit. En dat is echt zo'n plaats... ik was hem helemaal vergeten... maar wat blij dat ik hem weer gevonden heb. Leslie Brothers met Lori. Leuk om dat weer te horen en allemaal dankzij de playlist... van mijn dierbare collega Gerloofman die hier op dinsdag en donderdag zit. Ja, en dan is het bijna zover. Want ja, als je van piky blinders houdt... dan word je al helemaal zenuwachtig. Komend weekend komt een nieuwe seizoen online. En weet je nog hoe het klonk? Right, listen to me, Finn. She was right. You need to be a fucking man. People get tired. Working in a fucking factory gets you tired. I don't go around apologizing, do I? No. There's an empty space here to be filled. Do you understand? Yeah. So, be a fucking man. I okay. Take a little walk to the edge of the town and go across the track. Where the viaduct looms like a bird of doom as it ships. And crap. Where secrets lie in the border fires In the humming wives. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. All the dreams that took you a lifetime to destroy He'll reach deep into the hole Heal your shrinking soul But there won't be a single thing that you can do He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru They're whispering his name through this disappearing land But hidden in his coat is a red rat ZFM ZDF. Ricky Blinders, nog een paar dagen en dan uh, komt dat nieuwe seizoen online. Ken je deze nog? Op de lijn. Love isn't always on time. En dan is het half tien geweest. En dan weten we het wel. Het is weer tijd voor de rubriek Jazz is niet eng. En vandaag in Jazz is niet eng een opname van Miles Davis. En die is echt... Eigenlijk is hij best wel heel oud, terwijl hij heel nieuw klinkt. Hij is namelijk vorig jaar uitgekomen. Maar hij komt uit het archief, uit de tijd dat Miles weer terugkwam, jaar 80. En toen had hij to en toen waren dit van die opnames. En dit is Rubber Band, vorig jaar weer teruggevonden. Miles Davis, hier bij 'Justice is Niet Eng op ZFM. Het was ja, de nieuwste Miles Davis, wat heel raar is om te zeggen. Maar zijn opnamen die teruggevonden zijn uit de tijd dat hij Tootoo maakte. Hier bij Jazz FM. De ZFM natuurlijk. Ik maak een grap, Roy. Gaan we door met een Frans song. Navi. En die luistert ook heel veel naar Miles. Chicoet de Miles Davis, een hit van vorig jaar... En als je naar Mijls luistert, dan komt het allemaal goed. ZFM, 9 uur 38 en de zon schijnt in Zandvoort. On se reverra pas. Temptem te ver, du mal. L'amour c'est comme ça. Tu ne tient qu'au détail. Alors j'écoute du maestré. Et en passe. Supplice, puis on se lasse. Prisonnier de mon spleen. La peine, c'est pas du toc Des larmes de crocodile, en fond herbie en coque Donne-moi de tes nouvelles. Tussen je la tu een Alors j'écoute tu En dan Pétale, alors j'écoute du maas TV's je kunt u Miles Davies, zeggen ze dan op zijn Frans. Hier is het 20 in Zandvoort, waar inmiddels de straten weer droog zijn. naar de grote wateroverlast gisteravond. En gelukkig is het allemaal goed gekomen. Wij gaan door met de allernieuwste plaat van Simply Reds. Thinking of you. Goedemorgen, Zandvoort. Dat was Simply Red, de allernieuwste. Hier bij ZFM, waar het bijna kwart voor tien is. Ja, en we gaan weer door met een ZFM-classic, noem ik hem inmiddels. Hip Hop hop van Spargo. En je hoort hem geregeld bij verschillende collega's hier op ZFM. En hij is zo leuk. I'm Een holländische Gruppe aus den 80ern. En speziell voor onze deutsche Gäste machen wir mal in Deutsch weiter. En spielen we ook deutsche Musik. Sowie die neue von Loredana. Genick. Mixo, Mixo. Miklau, Miklau. Wo warst du gesternacht? schon wieder ohne mich. Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich.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 du meintest, du bist anders als die anderen Ich dacht, es gibt immer nur Zweite Aber was machst du da wieder für ne Scheiße? Ja, ich zieh jetzt mein Cash, ganz allein hier in Bett Du gehst offen und verlierst schon wieder im Roulette Du rufst an, sagst Hello, we brauchen bisschen Geld Aber nein, für dich gibt es hier keinen Cent Nichts ist für immer, der Schmerz vergeht Auch noch ne Kippe, lebt mein Leben Und du schaust allein im Regen Wo warst du gestern, na?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 Kom maar klar Und lass mal deine Tricks Yeezys, auf white Ich hab alles im Schrank Bin jetzt meine eigene Bank Brauch dein Geld nicht Mir geht's gut, Gott sei Dank Lass mal deine Filme, man Du willst allein sein? Okay Willst Freiheit? Kein Problem Aber wenn ich dein Weg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 Dat was Loredana hier op CFM Zandvoort, waar die zonne scheint. En we maken weiter met Davina Michelle. Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam. Another one on the bar. En dat was niet de Michelle. Die Ivana Michelle hoor je hier op CFM. Het duurt te lang.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 Te lang. Davina Michel, dat was hem wel. En die plaat die net al per ongeluk ingestart werd... Ja, dat is natuurlijk die meezinger... die we altijd twee platen voor tien draaien. En dit keer is het Leef van André Hazes. Vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam... zat aan de bar met een glas, een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had...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 Pak alles wat je kan hij ah, ah, ah, ah, pak alles wat je kan Hij vertelde dat hij zich had gewerkt in het zweet Geld verdiend als water, maar nooit echt had geleefd. Bij een weg, voor een ander ingeruild Af en toe gelacht, maar veel te veel gehaald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 leef. En de zon die schijnt hier in Zandvoort. Dus als je vanuit het binnenland via de stream naar ZFM luistert, kom deze kant op. Blauwe lucht en zon hier in Zandvoort. Ja, dan is het bijna tien uur. Ik laat je achter met de Iceley Brothers. Morgen zit Ger Loogman hier weer. Met zijn playlist, met allemaal mooie, vaak oude muziek. Hele bijzondere nummers er vaak tussen. Ik ben er maandag weer. En tot die tijd wens ik je gewoon een hele fijne dag. Maak er een mooie dag van. Leef zoals André Hazes net zong. En alles beste. Tot maandag.